6 uur. Het nos Journaal. Gert Kluk. Zowel SP als PvdA wil bij de verkiezingen de grootste worden. Mijnwerken Zuid-Afrika voorlopig vrij uit. En opnieuw storing bij Ketelbrug. Het weer wolkenvelden met kans op wat regen. Morgen eerst bewolkt, later meer zon. Blijft op de meeste plaatsen droog. En het wordt zo'n 21 graden. Ook op deze campagnedag voor de verkiezingen zien we enkele lijsttrekkers op televisie. Michiel Breedveld in Den Haag. Zowel Roemer als Samson speculeert vandaag over het premierschap. Um, is dat reëel? Nou, het lijkt me allemaal erg voorbarig, zoals alles overigens tot uh, 12 september. Maar ook als we kijken naar die peilingen, SP en PvdA lopen altijd nog iets achter bij de VVD. Maar wat je vandaag vooral ziet, is dat de strijd op links is losgebarsten. En de PvdA begint in te lopen op uh, de SP, die altijd aan kop ging. Um, in enkele peilingen zelfs de VVD voor, voorbij ging. Ja, en beide maken zich nu groot, presenteren zich als premierwaardig. Ja, en Samson in Buitenhof, uh, die zegt uh, in de de Kamer te willen blijven en niet te willen toetreden... als minister in een kabinet Rutte of een kabinet Roemer. Hij zegt alleen in een kabinet te gaan als de PvdA de grootste is. De leider van de Partij van de Arbeid zit in de Tweede Kamer. Er is maar één uitzondering. En dat is als de Partij van de Arbeid de grootste partij wordt. Goed, dus u gaat niet in een kabinet Rutte zitten? Ik ga in geen enkel kabinet zitten, behalve als het mijn naam draagt. Ja, het is niet voor het eerst dat een PvdA-leider uh, zegt... in de Kamer te blijven als zijn partij niet de grootste wordt. Um, hoe serieus moeten we dit nemen, Michiel? Nee, je doelt natuurlijk op uh, Wouter Bos, uh, twee kabinetten geleden met balkenende. Hij trad gewoon toe tot het kabinet, terwijl hij ten stelligste had beloofd dat niet te doen. De leider van de Partij van de Arbeid blijft in de Kamer. Maar ja, de politieke realiteit kan daarom vragen. Uh, zoals toen het geval was, de leiders van alle drie de partijen, dus ChristenUnie, CDA en PvdA, traden toe tot het kabinet. Dus ja, uh, dit soort afspraken kunnen na 12 september gewoon weer gemaakt worden. En wellicht zien we dan Samson niet als premier, maar gewoon als minister minister in een kabinet. Enfin, uh, veel is het niet, uh, niet waard, zo'n uitspraak. Uh, wat de bedoeling natuurlijk is, is dat wij de naam Samson... blijven koppelen aan premier. En dat is natuurlijk zijn grote hoop. Ja, en ook uh, Roemer van de SP gaat voor die hoofdprijzen. Hij sloot de ministerschap onder uh, Rutte ook uit. Geldt hij voor hetzelfde als voor Samson? Natuurlijk, ook hij presenteert zich als premierwaardig... maar hier speelt nog wel iets anders mee... Roemer uh, die zegt van ja, het gaat om een fundamentele keuze tussen een uh, sociaal beleid van linkse partijen of een liberaal beleid met dus de VVD. En wat hij wil voorkomen is dat uh, uh, ja, het linkse blok uiteengespeeld wordt en dat bijvoorbeeld de Partij van de Arbeid zal toetreden tot een soort uh, Paarse coalitie of een uh, uh, of uh, tot de Akundus coalitie. Hij daagt eigenlijk uh, de Partij van de Arbe Arbeid uit om ook kleur te bekennen... en een voorkeur uit te spreken voor een linkskabinet. Um, ja, maar goed, Roemer maakt zich ook sterk. En hij voegt er vandaag aan toe uh, dat hij eigenlijk alleen tevreden is als hij premier wordt. Um, ik ben tevreden als wij uh, echt uh, uh, een hele goede uitslag neerzetten... waardoor wij uh, invloed krijgen op het beleid. Bent u ook um, tevreden als u geen premier wordt? ja soms is het ja, nee, heel erg moeilijk. Nou, laat ik, jou, laat ik hem ik. op scherp zetten, nee. Want dan zijn we niet groot genoeg. Goed, het waren Samson en uh, Roemer op televisie. De andere lijsttrekkers, die waren niet op tv, tot nu toe. Zijn die zich aan het voorbereiden op het debat, morgen op de radio. Ja, dat uh, twee debatten morgen. Het uh, Libellen-debat, waar heel veel lijsttrekkers zijn uitgenodigd... en de elf lijsttrekkers van politieke partijen nu vertegenwoordigd in de Tweede Kamer. Om half vier uh, op Radio 1. Ja, veel uh, campagne is er vandaag dus wel gevoerd, maar niet door de lijsttrekkers. Die hebben het druk uh, met voorbereidingen voor dus morgen uh, bij Libellen en op Radio 1 half vier. Uh, debat half vier. Michiel Breedveld was dat over de campagne vandaag.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 op basis van een wet uit de tijd van de apartheid. De aanklachten leidden tot een storm van protest. President Suma werd gevraagd in te grijpen, dat weigerde hij. De Zuid-Afrikaanse justitie heeft nu laten weten... dat de aanklachten voorlopig worden ingetrokken... en een definitief besluit volgt als het onderzoek helemaal is afgerond. In de Eredivisie, Heerenveen-Ajax, een spectaculaire wedstrijd. En die houtkamp nog steeds 2-2? Oh, jazeker, maar het Ajax van Frank de Boer wankelt... want staat met tien man aan. Terecht een rode kaart voor Serrero. Maakt een uh, forse overtreding, heel bewust. En werd uh, naar de kant gestuurd. Daarna kansen te over voor Herenveen. Maar de bal wil er nog niet in. Wedstrijd te laat begonnen uh, om kwart voor vijf. Omdat de Ajax-selectie in de bus voor de ketelbrug stond. En dus de wedstrijd een kwartier later is begonnen. 63 minuten gespeeld. 2-2 is de stand. En het is uh, zeker niet uh, uh, beslist deze wedstrijd. Want er gebeurt zo verschrikkelijk veel. En het is zo ontzettend spannend in het Abelenska stadion Dat er vast nog wel van alles gaat gebeuren in de overtreding. 2-2 na 63,5 minuut spelen bij Heerenveen Ajax. In Berlijn hebben ongeveer 1500 mensen gedemonstreerd... om een steun te betuigen aan de rabbijn... die afgelopen week door jongeren werd mishandeld. Voor de ogen van zijn dochtertje werd 53-jarige rabbijn, Daniel Alter... door vier jongeren afgetuigd. Er liep een gebroken jukbeen op. Volgens de politie zijn de jongeren vermoedelijk van Arabische afkomst. De rabbijn liep zelf mee in de demonstratie...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 Opnieuw ervoor om de brug tussen Emmeloord en Reliestad te vervangen door een tunnel. In de zoektocht naar de vermiste studenten Tanja Groen... hebben duikers in de Maas in Maastricht twee stukken rioleringsbuis gevonden. Eén van die pijpen is geborgen. Het gebeurde op aanwijzing van Paragnost van de Gau. Volgens hem is het een belangrijke vondst. Hoewel het lichaam van de studenten niet gevonden is. Nee, we hebben haar als zodanig niet gevonden, maar ik ben er wel uh, uh, voor mezelf uh, zeker van dat, uh, dat, uh, dat deze materialen daar iets mee te maken hebben. De manier waarop ik werk heb ik dus vastgesteld dat zij uh, in een voertuig daar uh, langs de Maas is aange aangeleverd, zeg maar eventjes, En dat mensen haar in een verzwaarde toestand, of in een buis, of in een blik, hè, of in een, uh, hoe noemen ze een ding, een, een, een gat. Dat was even het eerste idee van mij ook, uh, in de Maas gerold is. Nou, nu komt dit boven water. En dat lijkt er dus heel sterk op dat het, uh, ja, dat het daar toch naartoe is gegaan. Naar, naar, in die, in die, uh, in die trend, zeg maar. Paragnost van de Goud, en je Groen, verdween in 1993... toen ze na een feestje op weg was naar haar kamer. Volgende week gaat de zoekactie door en dan wordt de tweede buis omhoog gehaald. De duikers konden dat vandaag niet doen omdat ze niet genoeg perslucht hadden. De opgedoken buis is overgedragen aan de politie... die niet was betrokken bij de zoekactie naar de verdwenen studenten. Bij een bomaanslag bij een legerpost in de Syrische hoofdstad Damaskus... zijn vier militairen gewond geraakt, meldt de Syrische Staatstelevisie. De aanslag was vlakbij het kantoor van de chef-staf van het Syrische leger in de wijk Abu Roumane. Het geweld in en rond Damascus neemt nog steeds toe. Vorige week werden in de voorstad Daria honderden lijken gevonden van vooral jonge mannen, die van dichtbij waren neergeschoten. De voorstad werd kort geleden door het Syrische leger heroverd op de opstandelingen. Sport. In de Eredivisie blijft Twente ook na vier wedstrijden ongeslagen. De ploeg had Enschede won dankzij de penalty in blessuretijd met 1-0 van VVV. PSV was thuis met 5-1 te sterk voor AZ. En Vitesse versloeg Feyenoord op de valrijp met 1-0. Op dit moment is nog bezig de wedstrijd Heerenveen-Ajax. En die houtkamp nog steeds 11 tegen 10 natuurlijk. En wat is de stand? 2-2, uh, ook dat nog steeds. En Ajax uh, neemt geen genoeg hoor met een uh, gelijkspel. Ondanks dat ze met een man minder spelen, probeert toch de aanval te vinden. Zojuist werd uh, Boerichter teruggefloten door de scheidsrechter uit uh, vermeend buitenspelsituatie. Maar dat was het niet. En dat was een belangrijk moment. Want Boerichter ging alleen op de keeper af. Oké, okay, dat hoort er ook nog bij, want alles zit in deze wedstrijd. Doelpunten, penalties, gemiste penalties en rode kaarten. En nu probeert Deli blind in de avond te gaan. Dat lukt ook half, maar half is niet helemaal. Hij krijgt een vrije trap mee vanaf de linkerkant. Er gebeurt erg veel. Een zeer aantrekkelijke wedstrijd om naar te kijken die vooralsnog onbeslist is. Want na 68,5 minuut spelen staat het bij Heerenveen Ajax nog altijd 2-2. In de ronde van Spanje blijft Joaquín Rodríguez leider in het algemeen klassement. In de 15e etappe, een zware bergrit, wist hij de aanvallen van zijn naaste concurrenten af te slaan. Gio Lipperts. De meeste aanvallen kwamen van de man van wie je het toch wel verwacht in deze veldta. Alberto Contador terug dus naar die dopingschorsing En inmiddels toch een man die tientallen keren heeft aangevallen in deze ronde van Spanje. Maar het lukte hem telkens maar niet. Hij komt niet los van die Joaquin Rodriguez. Die voor vandaag ook had geroepen dat hij maar één wiel in de gaten zou houden. En dat was het wiel van Alberto Contador. Een keer of tien heeft hij vandaag aangevallen Contador. En iedere keer weer counterde Rodriguez simpel, zodat ze bij elkaar bleven. En uiteindelijk kwamen ze in het gezelschap van elkaar over de streep. Trouwens ook in het gezelschap van Alejandro Valverde. Dat gebeurde allemaal op 10 minuten van de winnaar... die over de streep kwam in Lagos de Covadonga, Antonio Piedra. Hij was lang in het gezelschap van negen andere mannen. Een kopgroep met een ruime voorsprong boven de 15 minuten. Uiteindelijk hield hij dus 10 minuten over op de eerste achtervolgers. Echt op de eerste mannen die meedoen in de top van het klassement. Piedra wint dus de etappe. Valverde wordt 11e in het gezelschap van Rodriguez en Contador. 17e Robert Geesink op 10 minuten, net daarachter dus in het gezelschap van Christopher Froome. En Laurens Dam wordt 26e op 10.08. De Britse Formule 1-coureur Jensen Button heeft de Grand Prix van België gewonnen. Op het circuit van Franco reed hij van start tot finish aan kop. Regerend wereldkampioen Sebastian Vettel eindigt op de tweede plaats. De vindt Kimia Reikunen werd derde. De leider in het algemeen klassement, Fernando Alonso, viel al in de eerste ronde uit. In de eerste bocht was hij betrokken bij een grote crash. Er is verkeersinformatie bij de AWB Edwin Gerritsen. Op de A1 van de Apeldoorn naar Amersfoort is een ongeluk gebeurd. Tussen Afrit Hoendelo en Kootwijk staat 7 kilometer file. Er zijn twee rijstroken dicht. Verkeer richting Amersfoort kan beter omrijden vanaf knopend Beekbergen via Utrecht. Over de A50 en de A12. Dan nog een file in Limburg op de A2, Belgische grens richting Maastricht. Voor Maastricht twee kilometer. De hoofdpunten van dit uitgebreide NWS journaal Zowel de SP als de PvdA wil bij de verkiezingen de grootste worden. De strijd op links lijkt echt losgebarsten. De Zuid-Afrikaanse justitie trekt voorlopig de aanklachten in tegen de mijnwerkers... die van moord worden beschuldigd. En de ketelbrug in A6 heeft vanmiddag een uur opengestaan door een storing. Dit was dus het uitgebreide NWS journaal Zo dadelijk de VPRO met Studio Itzeda.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 VPRO, studio Itzerda. De hoofdpunten van het nieuws verzorgd door Itzerda Nieuwsdienst. De Europese Commissie heeft geschokt gereageerd op de aangekondigde uittreding van Nederland uit de Europese Unie... en de geplande herinvoering van de gulden. Herman van Rompuy, voorzitter van de Europese Raad, spreekt van een onacceptabele situatie... en dreigt met een economische handelsborkel tegen ons land als niet op dit voornemen wordt teruggekeerd. Ook Politiek Amerika heeft geschokt gereageerd op de grote democratische omwenteling in ons land en zegt zich zit te beraden op nadere stappen. De eerste 50 Kamerleden zijn vanmiddag na verhoor vrijgelaten. De overige oud-volksvertegenwoordigers, alsmede de fracties van de voormalig politieke partijen, blijven nog in hechtenis hangende het integriteitsonderzoek naar hun politieke handel en wandel. Ook de waterschappen zullen worden gezuiverd van alle partijpolitieke inmenging. In Den Haag demonstreren boze boeren die het niet eens zijn... met de uitslag van referendum 23, waarbij de intensieve veehouderij wordt verboden. Vooral varkens en kippenboeren zijn woedend... en voelen zich bedreigd in hun voortbestaan. Enkele agrariërs zijn door de politie opgepakt... wegens openlijke geweldpleging. Over een uur worden in Rotterdam de 75 criminele buitenlanders... per schip ons land uitgezet. Dit is mogelijk geworden na de uitslag van referendum nummer 4... Ruim 400 anderen zijn in afwachting van hun transport. Dit waren de hoogtepunten van het nieuws. Later in deze uitzending meer actualiteit. Zo. Zo klinkt dat dus. Het radio-nieuws in een echte democratie. Dat wil zeggen, een democratie waarbij iedere beslissing... direct per referendum wordt genomen door ons, het volk. Straks nog meer nieuws vanuit die ideale democratische situatie, hoewel. Uh, intussen luistert u nu naar Studio Itzerda, een radioprogramma op democratische grondslag. Ik ben Marten Minkma en bij ons uh, op de redactie is het uh, credo De Meeste Stemmen Gelden. En deze week gingen de meeste stemmen naar ware democratie, of liever gezegd het gebrek daaraan momenteel. Want, beste politici, zoals jullie daar staan op de verkiezingspodia... met jullie zongebruine koppen... waarop die flitsende mondmicrofoontjes zijn geklemd. Als jullie piloten zijn die ieder als enige het vliegtuig... van de BV Nederland weer veilig kunnen laten landen. Hoe jullie ons proberen te verleiden. Omdat we voor deze ene keer in de vier jaar ons kruisje mogen zetten. Jullie verkopen ieder jullie eigen tweedehands auto, Steeds wijzend op dat glimmende rode, met die mooie blauwe lak... de blinkend schone ramen, maar intussen maken jullie breed... om de deuken en de krassen in diezelfde auto te verbergen. Jullie spindokters en mannetjesmakers die denken allemaal op dezelfde manier. Het gaat hun jullie en de meeste media alleen maar om het te winnen. En hoe kan ik dan geloven dat jullie echt oog hebben... voor de verliezers in de maatschappij? En waarom laten jullie op het podium niet zien dat jullie ook mensen zijn... die twijfelen, die het ook niet allemaal weten... Zijn wij kiezers dan zo dom of hard dat we dat niet willen zien? En na de twaalfde, ach ja, na de twaalfde... dan zijn die twee onze auto's verkocht en vergeten. Zo, die moest er even uit. Onze gast is uh, Marijke Kers. Kun je hierin vinden, Marijke? Nou, behoorlijk. Ja? ja. Je bent... Uh, je, je, je maakt fotoboeken samen met je man uh, ja. Martin Kers. Ja. En je hebt je verdiept in uh, de so sociocratie. Ja, dat klopt. Dat een verfijnde vorm van... Democratie. Nou, dat zeggen ze. Ja. ja. Waarover dadelijk meer. Maar uh, we gaan eerst nog even samen luisteren naar, naar, uh, uh, naar nog meer directe democratie. Dus geen politici in partijen die over ons beschissen, maar alleen wij zelf met behulp van referenda. Um, in Zwitserland hebben ze daar namelijk al eeuwenlang ervaring mee. We gaan luisteren, luisteren naar een uh, Zwitserse die jaren geleden naar Nederland emigreerde. Oh, Ik ben New Ik woon al 27, 28 jaar in Nederland. Ik uh, kwam uit Zwitserland om, om, voor, voor mijn man hier. Het lijkt niet zo'n groot verschil tussen Nederland en Zwitserland, maar uh, het grootste uh, verschil vond ik eigenlijk de politiek. En voor mij was dat een cultuurchok. In Zwitserland. Zijn we gewend dat we over van alles en nog wat mogen meepraten. Vier keer per jaar staat er een, een referendumdatum vast. En dan kan de gemeente, de provincie, nationaal kunnen gewoon op die data hun stemmingen uitvoeren. En toen kwam je hier? Ja, en dan mag je één keer in de vier jaar je volksvertegenwoordiger kiezen of je partij. En daarna doen ze vier jaar weer van alles en nog wat, behalve wat ze beloofd hebben. Het is dus eigenlijk een beetje een lullige democratie die we hier hebben. Nou ja, in ieder geval vind ik, hier word je geregeerd. In Zwitserland regeer je mee. Hier wordt je vertrouwen in de politiek ernstig geschaad. Mensen in Zwitserland hebben meer vertrouwen in politici? Uh, niet zozeer in de politici, maar in de politiek... omdat ze weten dat ze via het referendum ieder besluit kunnen corrigeren. En meepraten. Wat staat de volgende keer op de rol? Um, het rookverbod in kleine uh, uh, horecagelegenheden staat op de rol. Iets over uh, woonwater voor uh, oude mensen die uh, een huis afbetaald hebben. En uh, uh, uh, muziek op school. Uh, muziek voor uh, kinderen op school. Dus je kan echt op een hoop dingen meepraten? Jazeker. En kijk, het is ook zo van, als ik, als ik denk, dat de, het de regeringsbeleid staat mij niet aan, ik wil het anders en ik vind toch echt dat het moet gebeuren, dan kan ik zelf een uh, initiatiefvoorstel uh, doen. Met honderdduizend handtekeningen is de regering we wettelijk verplicht het te behandelen en in stemming te brengen. Al dus Ursi Vrenen, die nu enkele decennia al Nederland woont. Klinkt wel goed, hè, Die, uh... Nou, het lijkt mij wel dat als je overal een, referen een referendum voor moet houden, ja. dat dat wel heel erg arbeidsintensief intensief en heel duur is ja, maar om gaat... dat te doen. Ja, maar het gaat ook op een hele kleine, kleine schaal om Ja, ik vind dat ze te ver gaan. Ja? Ja, je hoeft niet overal een re referendum. Je kunt ook uh, besluitvorming delegeren aan, uh, aan uh, groepen. Ja. En daar moet je. Uh, ik hoorde Ben Verwaaier pas zeggen op de VPRO. Ja. Ja. Uh, democratie Zakenmog. is. is uh, de, hey, je maakt die, uh, Democratie is gedelegeerd vertrouwen. Ja. En dat uh, vind ik ook een mooie uh, uitspraak. Trouwens, wat die mevrouw net zei. is dat in, in Zwitserland. heb je 100.000 handtekeningen nodig. Dat is veel. Voordat er een burgerinitiatief in het parlement. Uh, ja. wordt behandeld. Ja. In Nederland is dat veel en veel minder. Veel minder? Dat is 40.000. En ze wonen drie keer zoveel mensen hier. Je ja. dus zou zeggen dat het veel makkelijker dat is, tien keer makkelijker. Ja. Maar ze... oh, ja, dat, dat, ik, daar weet ik gewoon niks van. Ja, maar ze mogen, ze mogen dan niet gaan over belastingen, de begroting of de grondwet. Dat mag, oh, dat ja, mag ja, dan mag het niet We gaan het hebben over sociocratie. Hè? Nou, ja. Ja. Daar heb je erg in verdiept, hè, sociocratie. Nou, in de jaren ja. 86 tot en met 88. Ja. Dus dat is alweer heel lang geleden. Toen heb ik me wel intensief bezig gehouden met sociocratie. Wat is sociocratie? Ja. Sociocratie, uh, toen ik daarmee te maken kreeg... toen uh, ging het over kringstru kringstructuren. Ja. Uh, die in elkaar grijpen. En Moment. over consent besluitvorming ja. op grond van ah, geen bezwaar. Consent. consent. Uh, uh, uh, uh, bij een sociocratie hoef je niet altijd uh, uh, uh, eens te zijn. Nee, je moet het wel eens zijn. Maar je hoeft niet altijd tegen iets te zijn. Nee, en, en op, nee die gegeven gegeven je je op grond van en? geen bezwaar. Je ja, ja. hoeft het er niet mee eens te zijn met ja. het besluit. Maar als je kan zeggen... nou ja, maar ik heb er ook geen bezwaar tegen. Hm. Dan is het goed. Ja, dus, het, het maar, dan, als volgt. maar als je er wel hm. bezwaar tegen ja. hebt... dan ben je verplicht om een uh, argument in te brengen. Ja, dus het werkt zo. er richt iets op tafel. Hè, ja. En over, er wordt gezegd... nou, ben je voor of ben je tegen? Ja. En als je dan zegt... nou, ik ben tegen. Dan moet je zeggen... nou, ik heb die en die argumenten. Ja. Daarom ben ik tegen. En vervolgens ja. wordt er net zo lang gepraat hm. totdat... Totdat iedereen zegt, ik heb geen bezwaar. En, en, en, en, dan, en dan heb je echte democratie. Sociocratie. Eh, pardon? Dan, ja, nee, maar sociocratie zie ik eigenlijk als een verfijning van democratie eigenlijk. Ja, nou ja, dat... Het is sociocratie dan wat een heel... Uh, kijk, de overeenkomst is dat het allebei een besluitvormingssysteem is. Ja, ja, ja. Democratie is een, een besluitvormingssysteem. En dat is sociocratie ook. Dat is eigenlijk wel... Um, maar, de, maar de kleven bezwaren aan de, ja. aan, aan de democratie. Ja. Dus toen heeft Gerard Endeburg bedacht. De Gerard Gergen, dat is Ja, dat is de grondleggen, dat grondleggen van de sociocratie. Van sociocratie. We gaan even naar hem luisteren. Uh, uh, waarom wat er voor hem achter zit. Waarom hij, waarom hij sociocratie ziet als, een, als dé ideale om dus die te organiseren. Dat, ik ben Wat trok u aan in uh, sociocratie? De gelijkwaardigheid van mensen. En waar je steeds tegenaan liep... was de ongelijkwaardigheid. Dus of het dan mannen waren of vrouwen... of dat het negers waren of blanken, of dat het ouderen of jongeren... het maakte allemaal niet uit. Ik zag uh, dat de hele samenleving... Ja, eigenlijk opgebouwd was uh, middels... Minderheden en meerderheden. En ik wilde dus die gelijkwaardigheid creëren. Mensen zijn niet genoeg gelijkwaardig volgens u in een democratische samenleving? Nee, want de democratie gaat, als je dus 51% van de stemmen hebt, dan is 49% van de stemmen, die hebben geen gelijk. Want 51% heeft gelijk. En dat, dat is heel eng om dat dus mee te maken. Nou, je kan dadelijk de krant pakken en dan zie je het weer staan. Die hele verkiezingsdramatiek. Dat de een zit te tellen en de ander zit te tellen. En ze hebben allemaal dus ideeën hoe ze deze crisis kunnen oplossen enzovoort enzovoort enzovoort. En het gaat steeds over meerderheden en minderheden. En niet over gelijkwaardigheid. Al dus Gerard Innenburg, leerling, lage schoolleerling van Kees Boeken, onderwijshervorming. Ja. En, en Gerard Endenburg, heeft dus die sociocratie, is dat, is dat begonnen hè, eigenlijk? Nou, het is al een. Kijk, in de, in de loop der eeuwen zijn er wel meer mensen die iets dergelijks ja. uh, van gelijkwaardigheid bedacht hebben. Ja. Uh, de Kees Boek had dat ook, maar ja. van Kees, uh, Gerard Endeberg heeft het geformuleerd. Die heeft er een systeem van gemaakt. En dus u bent op een gegeven moment in, in, in aanraking gekomen daarmee. Hoe ging dat? Ja, dat gaat dan via via. Je ontmoet dus iemand en dan... Uh... Ja. Nou ja... En dan... Via kwam Via Via kwam ik terecht Goed. bij de sociocratie. En dat, ja. uh, dat trok mij wel aan. Toen we de tijd. We gaan straks over verder. Eerst is er uh, sport. Nederland sportland. Dit kan een van de spannendste races van de dag worden. In die Houtkamp, Heerveen Ajax. Spannende wedstrijd. Hele spannende wedstrijd. Staat 2-2. Uh, ...nog zes uh, minuten plus extra tijd te gaan. En 2-2, uh, daar hebben ze allebei, nemen ze allebei geen genoegen mee... ...want beide ploegen proberen te winnen. Nu is Ajax weer weg, zojuist een enorme kans gezien voor Heerenveen. En nu gaat de keeper even in de fout. Nou, Er gebeurt zo verschrikkelijk veel in deze wedstrijd tot nu toe... Uh, ...maar de keeper kan de bal in tweede instantie oppakken. Het is dus heel spannend nog zes minuten plus extra tijd te gaan... ...bij Heerenveen Ajax, waar het nog altijd 2-2 staat. En nu, nee, ook geen doelpunt. 2-2 dus. Ik denk dat we straks nog in die goud toch een keer, een keer horen. Um, uh, dus op een gegeven moment kwam je, er, kwam je erbij. En wat was je eigen, eigen ideaal eigenlijk erbij? Jou, je, je... Ik had daar geen idealen over. Nee. Ik wist niks van. Uh, ik... Ik had er nog nooit over nagedacht dat er iets anders zou zijn als democratie. Dat is nog nooit in me opgekomen. Maar toen ik daar bij het Centrum kwam... toen merkte ik dat ja. er, dat, dat uh, vatbaar is voor verandering. Nou, ja. ik ben leren dus dat wilde ik, dat wilde ik wel, uh, wel weten. Ja. En toen kwam ik in aanraking met Gerard Endeburg en ik kwam terecht in de publiciteitskring die tot taak had... om. Uh, om uh, de, de sociocratie tot een uh, uit te breiden... Een groter te maken en bekender te maken. En daar uh, werkte ik dus uh, aan mee. Daar kreeg ik een taakje in. Is dat, is, is, is, is dat gelukt toen? Want ik, ik, ik moet zeggen, ik moest van diep komen. Ik hoorde, ja, sociocratie, dat heb ik vast wel gehoord. Maar... Oh, ja. <laughs> ja. <laughs> nou, ik moet zeggen... Toen ik daar al een tijdje... Ik, ik heb ook nog in, de, in een themakering gezeten. Mm -hmm. Want toen de tijd was middenjaar uh, 80... toen, uh, uh, toen Gerard Endeburg dat ja. sociocatisch centrum op had gericht... Toen werden er in het land themakringen opgericht. Ah ja, dus over het heel land heen. Ja, want kijk, hij kon natuurlijk toen nog niet zo goed bedenken van, uh, ik, uh, van uh, sociocratie en recht. Hoe doe je uitspraken, rechten, gerechtelijke uitspraken middels uh, het sociocratisch systeem? Oh. En zo had je uh, themakringen over, uh, over de politiek en de politie dus waren, dus waren en van het leger. Dus waar alle groepen door het hele land heen, Thema ja, in, ja, in, in de tijd. themagroepen ja. waren dat. Hey, de, de, de, er is weer nieuws, moment, er is nieuws. Dit is een nieuwsdienst met het nieuws. <grijp> Nederland heeft de grenzen gesloten en een algehele mobilisatie afgekondigd. Referendum 13 heeft de dienstplicht voor jongeren weer ingevoerd... en in een snel tempo worden de eerste lichtingen opgeleid. Op de groeten! De voorlopige volksraad heeft de NAVO-oefening aan de grens met Duitsland... scherp veroordeeld als buitenlandse inmenging. Het verschepen van veroordeelde criminelen met een buitenlandse achtergrond heeft enige vertraging opgelopen. De onvrijwillige passagiers hebben zich aan de kade vastgeketend en sympathisanten proberen de terugkeer te verhinderen. Over nu naar Rotterdam. Wij, wij Marokkanen, wij Turken, wij buitenlanders, protesteren met klem tegen deze. Ja, echt niet normaal, man. ik heb, ik heb niks gedaan. Uh, misschien was een ander man en nu ik, ja, waar moet ik naartoe? Waar, wat moet ik doen? Ik heb echt niks gedaan. Echt tegen politie gezegd, uh, sorry woord, maar echt kutdemocratie. Niet normaal. Woedende boeren zijn in Den Haag slaags geraakt met de politie. De veehouders protesteren tegen het verbod op de dieronvriendelijke intensieve vleesindustrie. We schakelen over naar de residentie. Tjibbe, hoe is de situatie daar? De... Hallo? Hallo? Godverd... Hallo? Hallo? godver. Een steen tegen een busje. De stenen vliegen in het rond. Het is hier levensgevaarlijk. Mensen hebben godverdomme gewoon geen verstand van datgene wat er gebeurt. Jullie willen die plofkippen. Jullie willen al dat uh, goedkope vlees. En al dat vlees, dat komt wel even uit de argentine vandaan, komt hier zo op de markt. Wij voldoen aan alle regels die er zijn. En jullie verbieden ons gewoon datgene te doen wat wij eigenlijk willen en wat jullie eigenlijk ook willen. En ondertussen worden we op alle manieren gepakt. Al die regeltjes die we moeten doen. Wat is dat voor klote democratie? Wat is dat voor, voor een ongelooflijk waanzin ten top? Het is alleen maar puur door die groene maffia. Je hoort het. U hoort de inslagen van de stenen. Daar komen de ruiters. Shit. Hey, shit. Rustig, aan. Rustig, aan. rustig aan, rustig aan. Volgende week zal middels referendum 42 een besluit worden genomen over het invoeren van lijfstraffen voor grove geweldsdelicten. Dit was het nieuws van zondag 2 september. En dit is. Studio daar over ware democratie, gastmenrijke kers. Maar je ziet dat, dat het helemaal geen verschil uitmaakt. Of je het hm? nou in een kring, of je nou uh, <laughs> in vergadering gaat uh, beslissen... of die, uh, die, uh, die uh, megastallen weg moeten, of dat je dat met een referendum moet. De protest komt er toch. Inderdaad. Dus, Is in daad, dat, ja. Ja, dus ja, ja. dat maakt helemaal geen verschil uit. Dus uh, wat je hier hoort, hè? Ja. Dus die referenda, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat allemaal maar gewoon allemaal zo, dat, dat vindt nee, je vind je het veel, dit vindt prettig? Nee, ik zie daar helemaal net niet van in. Want, hm. het, want het, re, het resultaat is dat er toch protesten komen, dat hoor je. Ja, inderdaad. Want er zijn, zijn altijd mensen tegen, dat is ook het probleem met sociocratie ook, is dat weer. Precies. Want ook als je met, uh, met uh, kijk, als je de sociocratie op landelijk bestuur, He, op een ja. regeringsniveau zou invoeren. Ja. Dan voor, de, voor, voor het uiteindelijke resultaat maakt het niks uit of het of een besluit autocratisch, democratisch nee. of sociocratisch genomen wordt. Want er zijn altijd bevolkingsgroepen die er tegen zijn. Nou, op een gegeven moment ben je er ook weer uh, opgehouden met die sociocratie. Ja, ik ben dat, want want mee... dat zag je in op een gegeven moment, ja. dat, dat het ja. toch niet werkt, Dat die mensen nou, ja. toch oneens zijn natuurlijk. Ja. Maar ik. heb Die de, de, de, de, de democratische scholen. Ja. die je hier en daar in Nederland hebt. Uh, daar heb je, je hebt. Je hebt gehoord over de problemen bij uh, ja. school de koers in Beverwijk. Ja. Hè? Ja. Niet aan de nou, iets van de kastanje had ik gehoord. Nou, ja, dat, ja. Nee, nee. Daar komen we nu op. Oh. De, de koers in Beverwijk die niet aan de leer, leerplichtwet zou voldoen. En, uh, je, je, je, hebt meer, je hebt meer van die uh, democratische scholen in ja. het land. Ja. Bijvoorbeeld uh, eentje uh, verscholen in de bossen bij Amersfoort. Die is al een aantal jaar bezig. Uh, alleen te bereiken via een Bochtig pad vol auto-onvriendelijke kuilen. ligt op een open plek de democratische school De Campagne. Daar hebben we hem, ja. Rond een houten scoutinggebouw. waarin de school op door de weekse dag is gehuisvest. rezen kinderen heen en weer op cross crossfietsen. De lokalen zijn bijna leeg. In een hoek zit een stel kinderen te gamen. In een ander lokaal. Twee meisjes die met hun benen van tafel bungelen en ze kletsen. In het midden van het gebouw werken de volwassenen, waaronder de oprichters van de Democratische School, Christel en Peter Hartkamp. Jarenlang werkten ze samen in de olie-industrie. Maar in 2007 gooiden ze te hoer om voor hun kinderen. Onze oudste dochter was acht en die ging op school sociaal heel lekker, maar qua leren liep ze ontzettend tegenaan. Tot op het moment dat ze gewoon. Uit het raam zat te staren, niets deed, er depressief ervan werd. Terwijl onze dochter, als je in de zomervakantie naar die keek, dan was ze gewoon geïnteresseerd, actief, energiek. En toen zijn we gaan nadenken over van wat gebeurt er nou op zo'n school. En toen bleek dus ja, het is een systeem dat kinderen oplegt wat ze moeten doen en wat ze moeten leren. En dan is het eigenlijk een soort worstfabriek. En toen zijn we gaan nadenken over ja, maar wat willen we dan wel. Uiteindelijk zijn we bij de Suburby Valley school uitgekomen in Boston. Waar de kinderen zelf bepalen wat ze doen en waar de school dus een context biedt waarbinnen dus kinderen hun eigen keuzes kunnen maken en eigen activiteiten kunnen kiezen. In het begin hadden we zoiets van, nee, maar dat kan niet. Dat is zo raar. Maar toen ging erover nadenken: zo van, ja, maar voor mij klopt dit zo ontzettend. Dit is wat ik wil. En dat was er niet. En toen zijn we het op gaan zitten. <totstuken> Hoe lang zitten jullie hier al op school? Ik vijf jaar. Ja. Ik uh, bijna vier. Hoe oud zijn jullie? Ik ben twaalf. Ik elf. Wat heb je vandaag gedaan? Uh, verstoppertje gespeeld. En ik heb met een ander meisje van deze school heb ik een soort tuintje gemaakt. Met uh, allemaal dingetjes erin. Ik ben op zoek gegaan naar gratis kavia Want we willen hier graag kavia's op school. Kavia kooien? Maar waar heb je die gezocht? Op internet? Ja Bij uh, Marktplaats om te kijken of ze daar gratis zijn. goede kavia -kooien. En dat vraagt vast iedereen, maar doen jullie ook wiskunde en taal? En... Nou, wij, ik ben zijn wel een keer naar uh, iemand gegaan om te vragen of je wil helpen met rekenen. Dan ga je naar een docent? Ja, dan gaan we naar een staflid toe om te vragen of van ja, kan je helpen met rekenen. Ja, en we doen ook wel eens op de computer een uh, topografie-spel. Dat soort uh, dingen. Kinderen kunnen zelf kiezen hoe laat ze komen en hoe laat ze weggaan, als ze maar uh, vijf uur op school zijn. En Sommige dagen wordt er enorm uh, veel spelletjes gespeeld of met elkaar uh, gekookt. Uh, nou, in al die activiteiten zeggen wij ook... Uh, daarin zitten allemaal ja, momenten waarbij kinderen dus ook leren. Want in alles wat je doet, alles wat je onderneemt... heb je te maken met algemene kennis die je opdoet. Uh, het is eigenlijk heel informeel leren. Kijk maar van de radio. Ik maar van de radio. Hallo. En jij? Niet? Nee. Wat is dat? Dit is mijn opnameapparaat. Krabbel. Ken je? Alleen dat hij een, een, een pruik op heeft. Ja, dat heeft hij. Ook. Wat heb je vandaag gedaan trouwens? Gecomputerd en ik heb een boekje van het Duits gelezen. Een boekje van Duits? Ja, kijk. Wat en hoe moet ik zeggen in het Duits? Ja. Het begint met uh, het gebruik van het boekje. Dan het hangtelwoorden en verzameltelwoorden of zo. Ik weet niet wat dat is. Maar heb je dit zitten lezen? Nou, niet helemaal. Een beetje. En dan heb je ook nog een, nou, een boek voor Zweeds. Ik weet alleen niet zo het best die staat. En uh, Italiaans, Frans. Dus je wordt een polyglot, begrijp ik. Wat is dat? Iemand die heel veel talen spreekt. Nee, dat niet. Want ik kan alleen maar Duits, Duitsland en Nederlands. Nou, er zijn er wel drie, hè? Als ja. Als ook nog Zweeds en Italiaans erbij doet en Frans... Ja. Nou, die talen hoef ik niet. Nee. Misschien Zweeds. Misschien is het grappig dat je Zweeds dan weer kiest. Ja, ik wil graag kennen Zweden. Als je gemotiveerd bent en weet wat je wil, dan kan je hier 10, 20, 30 keer zo snel leren. Het is een verhaal dat is beschreven op de Subbury Valley School. Er was een groep kinderen in de basisschoolleeftijd. Die hadden besloten dat ze wilden leren rekenen. Die gingen naar een staflid toe. en zeiden van, kan je ons rekenles geven? En de staflid zegt, nou, daar geloof ik helemaal niks van. Dat is alleen maar omdat jullie ouders dat zeggen van... Denk er nog maar eens goed over na. Kom over een week maar terug. Het is bijna de omgekeerde wereld. Niet opleggen ja. dat je iets moet leren, maar ook. Nee, leer dat maar gewoon niet, want dat willen jullie eigenlijk niet. Toen uh, zei hij: Kom over een week maar terug. En toen heeft hij ze nog een keer weggestuurd. En toen kwamen ze weer terug. Toen uh, zei hij: Goed. En dan is de deal: Ik geef twee keer in de week een half uur rekenles. Uh, en jullie moeten allemaal op tijd zorgen dat je er op tijd bent. En dat je je huiswerk maakt. Anders hoef je niet meer terug te komen. Toen zei ze: Oké, okay, deal. En toen hebben ze in twintig uur al het rekenen van de basisschool geleerd. Heel belangrijk is in of kinderen in die vrijheid ook gaan leren... maar ook eigen verantwoordelijkheid gaan nemen. En die eigen verantwoordelijkheid komt voort uit dat je inspraak hebt... in je eigen omgeving, in je eigen leven, in je eigen toekomst. Uh, en daar komt dus ook dat democratisch model heel erg sterk naar voren. Want hoe werkt dat dan? Hoe passen jullie democratie hier toe? De school is een directe democratie. Dat betekent dat de, de studenten, dus de kinderen tussen de vier en de achttien... Plus de stafleden, dat zijn de volwassenen in de school. Die komen wekelijks bij elkaar in de schoolmeeting. Daar wordt de school bestuurd, zeg maar. Dus daar worden alle keuzes gemaakt over de regels, geld, aanstellen van staf, dat soort dingen. En daar moet ik nog bij zeggen dat de democratie gaat alleen maar over de zaken... waarvan we gezegd hebben dat we met elkaar willen besluiten. Er kan nooit democratisch besloten worden om kinderen individueel tot iets te dwingen. Ja, ja. Wij hebben democratisch besloten dat jij vandaag de hele dag gaat rekenen. Dat wordt hem niet. Democratie op zich kan ook heel snel ontaarden in dictatuur van de meerderheid. Dat kan je niet, want dat kan geen indruk maken op individuele vrijheden. En dat dat is bijna als een utopie. Nou, utopie wil ik liever niet. Die utopie vind ik een heel eng woord, want utopie dat suggereert dat iemand bepaald heeft wat de ideale situatie is. Het is gewoon een goed doordacht systeem van hoe wil je met elkaar omgaan en hoe wil je met elkaar leven. Ja. En, en, en dat heel duidelijk maken en heel expliciet maken. Hoe reageren mensen over het algemeen als jullie zeggen wat jullie doen? Ja, dat hangt er vanaf. Sommige mensen vinden het, die snappen het gelijk. Uh, en er zijn mensen die, die zeggen... Ja, nee, maar dat kan gewoon niet. Oh ja, maar dat kan misschien bij sommige kinderen. Maar zeker niet bij, uh, bij mijn kinderen. Uh, uh, dus het heel, is heel triest is dat om, uh, om te zien en te horen. Triest? Echt, uh, ja, vind ik wel triest. Dat je je eigen kinderen eigenlijk niet ziet wat voor een potentie je daarin zit... Dat je dat niet kan zien, dat is heel, vind ik wel zonde. Ja. En dit is studio Itzerda over ware democratie deze week. Uh, Sportvoetbal uh, in die houtkamp, Heerenveen-Ajax. Bijna net zo spannend uh, geweest als de sociocratie. Uh, het is hier 2-2 geëindigd in uh, een hele leuke en aantrekkelijke wedstrijd. Heerenveen-Ajax 2-2. Bedankt, heerenveen Houtkamp. Uh, Marijke Kers hier te gast over... Uh, over sociocratie. Uh, uh, op een gegeven moment uh, kwam je erachter van ja, die sociocratie dat, dat, dat, dat gaat ook niet helemaal werken. We hebben al genoemd van uh, dat eigenlijk, ja, als alle als mensen op een gegeven moment uh, voorstemmen, dan uit, zijn toch niet heel. niet iedereen is toch dan nog voor, eigenlijk. Nee. Nou, als je, als je het naar buiten brengt niet, kijk, democratie is een grootschalig systeem. Ja. Met een expertise van eeuwen en eeuwen. Ja. Sociocratie is geschikt. Meer geschikt voor een klein systeem. Voor een gezin, voor een school of voor een bedrijf. Zoals van zo, zo, die... Geert Want die heeft een staalbedrijf, ja, geloof ja, ik. Hè? Ja. ja, ja, ja. Ja, een bedrijf of in de school. Of ze, ik weet ook dat ze bij de politie is bezig zijn geweest. En er is ja. ook een kapper een tijdje met de sociocratie bezig geweest. Dus maar het, dus het werkt niet meer als je met een heleboel mensen allemaal bij elkaar gaat komen. en Dan werkt het niet meer. Nou ja, ja, een groot bedrijf kan opgebouwd opge worden uit kringen. Want behalve uit besluitvorming is de structuur van het bedrijf moet ook helemaal veranderd In ja, kringen die in elkaar grijpen. Ja. ja, maar we hebben nu iets wat je in de jaren tachtig nog niet had. We hebben internet. ja. Dan kun, je, dan kun je zeggen van nou, we zijn nu zover met de besluitvorming. En ja. dan uh, kan die gaan chatten en zo. Gaan chatten ja. heel veel. En dan vervolgens uh, kun je heel makkelijk uh, tussenronden stemmen via internet. En ja. dan, zo kun je heel snel tot besluit komen. Kom. Zonder de, yeah, want, want zoals je ziet, dat gaat erom. Want niemand, je hoeft niet voor te zijn, zolang je maar niet tegen bent is uiteindelijk. Tegen, ja. Ja. Maar goed, ja. waarom zou je dat niet kunnen met internet nu? Ja, nu, kijk... Ja. Uh, Kijk, het is natuurlijk zo. Toen, dat, uh, toen ik daarmee bezig was, dat was in 6, 7, 88. Toen had ik wel een al een computertje. Maar uh, dat was nog dos alleen maar. En zwart-wit. En uh, er, we had, we, er was internet van, bestond er toen nog niet. En, uh, dat we, soort dingen. Maar, doen, maar, maar nu ja. zei, is dat ja. wel zo. Ja. Dus, maar als je naar sociocratie kijkt, het, was, het had toen best wel potentie. Maar we zijn nu 25 jaar verder. Nou. Als ik aan iemand vraag, weet je wat sociocratie is? Dan zeg ik, nee, nooit nou, van gehoord. Nou, we, we hebben het er nu over. Ja, wij hebben het maar, er nu over. Heel dat... veel mensen hebben er nog nooit van gehoord. Dus het, is echt niet, het heeft echt geen, geen plaats gekregen... in een grote bestuurlijke organisaties. Maar uh, goed, het, het, het nadeel is dus dat, dat uiteindelijk toch... Je, je hebt toch een zwart-wit uh, uh, besluit op een gegeven moment. Hè? Je moet ja. toch zeggen ja of nee. Dan dan ja. toch heel veel mensen nog tegen blijven. Een, een ander mogelijk bezwaar van sociocratie? Ja, dat het te lang duurt. Ik vind dat de besluitvorming veel te lang duurt. Want het is namelijk zo, als een besluit genomen moet ja. worden... en één blijft tegen, als die al moed heeft om het vol te houden... Ja. en één blijft tegen, dan moet het ook doorgeschoven worden... naar een volgende vergadering. En we voorkomen we maar niet van... Hey, we komen, ik wil die, die democratie die moet, die moet intensiever en verfijnder tot sociocratie ja, uh, ja, ja. worden gebracht. Ja. Daar ben je echt heel echt bij betrokken. Ja. Maar dit, dit lijkt allemaal toch niet zo... Uh, ik word er niet optimistisch van je te horen. Nog één ding: wat ik bedenk. Die argumenten. Je moet ja. argumenten moet je hebben als je tegen bent, bij sociocretie. Bijvoorbeeld als, je, als er iets is en je, je bent tegen, dan moet je een argument ja, geven. Ja. Maar dan krijg je ook uh, in die vergaderingen, dat vond ik een van de nadelen ja. ervan. Want uh, Enneburg zegt wel, op grond van gelijkwaardigheid ga ja. je besluiten nemen. Dus ja. iedereen ne mag deelnemen. Of je nou de koffiejuffrouw bent of de directeur. Iedereen neemt deel aan de besluitvorming. Maar mensen zijn niet gelijk aan elkaar. Dus als er een dominant iemand is in de kring oh, en ja. er is een verlegen iemand. Hmm. Nou, dan heb je uh, toch een probleem met de discussie. Maar, ja. ik, wij, wij ja, hebben... maar dat is bij democratie toch ook? Dat heb je ook in de democratie, maar dit moet wel een verbetering van de democratie ja, zijn. Ja, ja maar hè? het is wel iets beter. Want je krijgt niet gewoon de kans om iets ja, te zeggen. Ja, je, je krijgt wel kans He? om iets te zeggen. Ja. Ja. Maar als de, de wat kijk, En de Burg zei toen, ik weet niet of hij dat nog uh, zegt. van kijk, als je zegt 49% is tegen, ja. en dan gaat het besluit door, omdat het 51% voor is. Dan, ga, dan gaan die 49% die gaan, uh, stagneren of protesteren. Of die uh, gaan de boom uh, draineren. Ja, hè? Dat dus, kan. Zoals je Net hoorde bij die referenda dan, dan ja. Er zijn toch ook heel veel mensen toch tegen? En er dan, zijn er ook ja. mensen tegen. Ja. Als je, hij zegt, als je het sociocaties besluitvorming, is iedereen voor hè? op een gegeven moment. Dan gaat het, gaat het door. Maar, maar dat kan wel drie vergaderingen duren. En ik heb een van de mensen gesproken die daar ook mee te maken heeft gehad. En die zei van, ja, ik ben afgehakt, want je wordt er wel heel erg moe van. Je, je moet echt een tegen zijn, is nog zoiets. Je moet echt een vergadertijger ja. moet je zijn. En no, uh, je no. moet wel uh, oh, ja. een beetje, ook een beetje voor je, je eigen argumenten op kunnen komen. En dat is natuurlijk ook niet iedereen. Ja. Zeg maar, in die dus die paar ongelijkheid jaar... in die vergadering, ja. dat vind ik nog een kwaad punt. Maar in die paar jaar dat je in dat sociocratisch, <laughs> ja. zeg maar, in die, in die, die groep hebt samengewerkt, hè? Ja. Dat was er ooit iets, is er ooit een besluit genomen waar iedereen het echt mee eens was? Omdat iedereen net zo lang gepraat had als dat iedereen... Net had. Nou ja, zulke heftige besluiten werden toen niet Naar in wat die Wat voor besluiten waren genomen? dat dan? Nou, dat zou ik, nou je, dat zou ik niet meer weten. Oh. Dat zou ik niet <laughs> zo meer... belangrijk waren ze niet? Nee, ja, ja, we zaten... Ja. Te... Ja, het kijkt Ik zat in, uh, in een publiciteitskring... en die moest oh, ja. dan zeggen van zullen we dit... of zullen... Ik ja. stelde bijvoorbeeld voor om... Uh, zullen we een nieuwsbrief... zal ik een nieuwsbrief opzetten? Nou ja, dat is Jawel, dan, dan, ja, maar als het uh, over wel of niet Oeriskan gaat... Hè, dat... Ja, maar dat, daar gingen we niet over besluiten. Nee, nee maar, de, maar als het daarover gaat... dan zouden, zouden, zijn er mensen die heel erg tegen zijn... en mensen die heel erg voor ja, zijn... Voor zijn. En, en, en dan moet je... de heft ooit, zullen we maar zeggen. Ja, maar, maar of je de defensie stuurt naar Oeriskan, ja. dat is een besluit... Ja maar op een bepaald niveau kan nemen. Ja. En dat besluit maakt niet uit voor de, voor de, voor de buitenwacht, voor de, voor de bevolking, wat ze de, die is voor of tegen het dat ja. besluit. Dus ja. daar vind ik het wel heel geschikt voor kleinschalig, op, dat het op kleinschalig gebied. Jawel, maar... Want dan heb je er alleen maar een eigen kring mee te maken met dat besluit. Maar zullen toch altijd mensen tegen zijn? Ja, dat is heel moeilijk. Dat... Het gaat in een kringetje. Zeg, we, we, we gaan even luisteren naar uh, Maurice de Hond. Oh. superpijder van Nederland. En, ja. uh, die vertelt over onze tamelijk gedateerde vorm van democratie. Ja. Ja. En ook over hoe Nederland eruit zou zien als het volk meer macht zou hebben. En uh, Gert Kalsbeek ging bij hem langs. Maar eerst hoort u Maartje Duin, uh, Fox Populi. Als u het voor het zeggen had in Nederland, wat zou u dan als eerste veranderen? De economische crisis. De lonen van uh, de premier. Van het kabinet, ja. Even iets minder, ja. ja is het geloof van Den Haag eruit? Er wordt te veel geluld en te weinig gedaan. Dus daar zouden we eerst mee moeten beginnen. Ja, mijn naam is Maurice Hond. Ik had mijn schoonouders uit Cuba over. Een aantal jaren geleden. En die zijn daar opgegroeid in dat, ik zeggen, dat communistische systeem. Toen zagen ze hier bijvoorbeeld balkenden op tv. En vroegen ze samen: Goh, dat je premier, kies je die? Toen zei ik: Nee, niet helemaal. Dat is een regering. Oké. Okay. De regering kies je die, zei ik, nou niet helemaal, 76 zetels, oké. Okay. Burgemeester kies je die. Toen zei ik, nou niet helemaal, oké. Okay. En de referenden, hebben jullie die, toen zei ik, nou die hadden we één keer, toen stemden we nee, die zullen we wel niet meer krijgen. En toen zeiden dus, ze, oh nu snappen we hoe democratie werkt. What I'm gonna change is I'm gonna change the social benefit because it makes a lot of people lazy. Zeker weten. Gewoon snel echt toepassen en dan gewoon duidelijk hard. Voor mij mogen ze echt met z'n drieën, vier in een celletje hoor. Water en brood, terug naar de oude, oude tijd, absoluut. Geen dubbele paspoorten meer doen, alsjeblieft niet meer. Want ze vertrekken naar het buitenland en ze gaan daar zo gaan ze wat opbouwen. Wat je vroeger had, 40, 50 jaar geleden met die verzuildere samenleving. Dan als jij bijvoorbeeld PvdA stemde, dan zat je in de socialistische Zou dan was je ook lid van de VARA. Als jij katholiek was, dan was je lid van de KVP... en dan las je de volkskrant of de Tijd. Wat je nu heel erg hebt, is dat je ontzettend wisselende dingen hebt. Want ik kan bijvoorbeeld zeggen, nou, het milieu sta ik achter GroenLinks... economie sta ik achter de Partij van de Arbeid... ten aanzien van vrijheden sta ik ten achter de VVD... en ten aanzien van de islam sta ik ten achter de PVV. Dat soort mensen bestaan... En wat die mensen dan moeten gaan stemmen en hoe dat dan moet... dat wordt ontzettend complex. Ik denk dat de meeste mensen wel zo zijn eigenlijk. Ja, maar dat was dus niet 40 jaar geleden. Nee, toen was het gelukkig nog gewoon. Ja, exact. En nu is dat veel complexer. Maar we hebben nog steeds een systeem wat in 1848 uitgedacht is... en eigenlijk niet veranderd is. Tijd voor verandering. Ja, dat vind ik zeker. En het erge wat ik tegelijkertijd vind... al die politieke partijen, de een, ze duikelen over elkaar heen... over ten aanzien van hervormingen en hervormingen... op het gebied van de... Arbeidsmarkten, flexibiliteit, ten aanzien van de hypotheekrente, enzovoorts. Allemaal uh, moet zorg allemaal hervormen. Maar één ding die zeker moet hervormd worden... en waar ze niks over zeggen, is het hervormen van ons politieke systeem... en politieke cultuur. Je moet naar de burgers luisteren. Wie de maatschappij aan meemaken en hun niet zitten in een apart wereldje... en weten niet wat er gebeurt in de buitenwereld. Ik heb geen flauw idee wat er allemaal afspeelt. Ja. meer naar de burgers luisteren, dat sowieso. Mensen vertrouwen geen politici, maar ik heb ook geleerd dat de politici ons niet vertrouwen. Ja, Dat zeg ik ook altijd. Het is niet zozeer dat de kiezers de politiek niet vertrouwt... maar de politiek vertrouwt de kiezers niet. Op geen enkele manier. Nou ja, daar zit structureel een, een soort basiswantrouwen in. Trouwens, ook, er zijn ook veel kiezers die zeggen: van ja, dat kan je niet overlaten aan andere kiezers. En die, roepen, die zeggen eigenlijk bijna: ja, ik kan er wel goed over oordelen, maar al die anderen niet. En ik zeg: 90% van de Nederlanders kan er prima over oordelen. Ons huidig systeem is van 1848. Uh, je zou gewoon moeten zeggen en een opdracht moeten geven van... hoe zou je nou een systeem kunnen maken wat voor de 21e eeuw is... en niet voor de 19e eeuw. Ik bedoel, en, kijk naar de Tweede Kamer, daar moet ik ook altijd lachen. Die vergaderen niet op maandag en vergaderen niet op vrijdag. En waarom? Omdat dat de dagen waren dat de Kamerleden... Uh, met de postkoets naar Groningen en naar Maastricht moesten heen en weer. En, en daarom wordt er op die dagen niet vergaderd. bizar. Ja. En wat mensen ook niet realiseren, is uh, in 1848 is ons systeem ingevoerd. Het was eigenlijk uh, de koning Willem II die begon bang te worden... omdat er in Berlijn en Parijs was een revolutie aan de gang. En die dacht, als ik nu niet uh, een, een lis verzin... dan haal ik misschien binnenkort te bungelen aan een boom ergens. Die heeft die gezegd, Toybekke, die drie jaar daarvoor een soort plan had... Er werd de staatscommissie benoemd. En binnen drie weken was het plan klaar. Dus het kan wel sneller veranderen. Nee, maar dat was copy-paste, maar dan in de snelheid van 1848. Maar daar stond één ding in. Uh, want de Eerste Kamer toen, de senaat die door de koning was aangesteld... Die, wil, die hebben tegengestemd. En toen heeft de koning tien man eruit gegooid... en tien andere mensen erin. En toen stemden ze voor. Maar ze hebben nog één laatste ding erin kunnen houden. Want Torbeck had gewoon gezegd: die Eerste Kamer moet ook rechtstreeks gekozen worden, de kiezers. Maar dat vond de Eerste Kamer geen, uh, geen goed idee. En wel op de volgende reden. In 1848 had je het censuskiesrecht. Dat betekent je mocht alleen stemmen als je man was... als je minimaal een bepaalde opleiding had of minimaal zoveel geld. Dat was 15 van de mannelijke bevolking. Maar je mocht alleen gekozen worden... als je tot 2 van die mannelijke bevolking hoorde... En wat hebben ze toen gezegd? De Eerste Kamer wordt gekozen vanuit de Provinciale Staten. Maar in die Provinciale Staten zit niet die 15%, daar zit alleen die 2%. En op die manier hebben ze gekozen dat, uh, dat ons soort mensen, alleen ons soort mensen koos. Dat waren de nette, edelen, enzovoort. En die kozen de Eerste Kamer. En wat is dan het interessante? Hoeveel is het? Uh, 160 jaar of nog verder? En zelfs dat hebben we nog niet in ons systeem kunnen veranderen. Dat we gewoon de Eerste Kamer rechtstreeks kiezen. Wachtgeld. Als een politieke, hoe zeg je dat, functionaris stopt met zijn functie... dan krijgen ze wel eens twee jaar lang de tijd om uit te zoeken... wat ze graag in hun leven willen hebben. Nou, dat mag afgeschaft worden. Zijn dat onze belastingcenten? Ja, toch? Ja. Uh, wat ik zelf in 2003 heb voorgesteld, staat ook op mijn website... maristehond.nl, waarin ik zeg, zou het niet verstandig zijn... dat je de premier kan kiezen die zijn eigen regering vormt... en dat je vervolgens de Kamer kiest om die premier te controleren... Dan hebben ze twee mandaten: een mandaat om te regeren en een mandaat om te controleren. En daar waar de regering, als die iets voorstelt en de Kamer wijst het af. Dan kan je zeggen. oké, okay, we zitten hier beide met het mandaat van de kiezer. Alleen wij komen tot een andere conclusie. En dan ga je naar de kiezer toe en zegt: ja, wie van ons twee heeft jullie uh, mandaat goed geïnterpreteerd? Maar dan zou die premier liever niet uit één politieke partij moeten komen. Dat is al een slaafvolk. Nou. Nee, nee, maar dat, dat maakt niet uit. Uh, jij kiest uh, de premier. Meneer de president. Laten we zeggen dat dat Rutte zou zijn. En die stelt zijn regering samen. Dan moeten er nog steeds 76 zetels zijn... om elk voorstel van de regering goed te keuren. En zodra zo'n Kamer ziet... dat de bevolking eigenlijk grote tegenstand is... dan is de kans groot dat die Kamer ook zegt... dat gaan we tegenhouden. Want jij kan als premier niet over ons heen. Aan de andere kant, als de premier iets voorstelt... waar veel van de mensen voor zijn... En die Kamer denkt, ja, als wij tegen gaan zitten, houden we het toch niet tegen. Maar misschien moeten we met de premier nog wat aanpassingen kunnen Gaan we onderhandelen, zodat dat nog wel gebeurt. Zodat onder de druk van wat de bevolking vindt, het Binnenhof opereert. En wat er nu gebeurt, is het Binnenhof opereert na de verkiezingen, eigenlijk in een totale isolement. Wilt u afronden? Ja, nee, ja, het lijkt me echt een, echt een waardeloos idee. Want, uh, ja, nee, ik denk toch wel, ik heb toch wel vertrouwen erin dat zij uh... ik kies niet voor niets. Misschien moet je sommige dingen aan specialisten overlaten, ja. M Marijke, wat, wat vind jij van het laatste idee? Nou, wat Maurice Stolm daarover zegt, is... Uh, ik, we moeten ervan uitgaan dat democratie is een gedelegeerd vertrouwen. En ja. we moeten niet naar al die poppetjes luisteren... die van alles en nog wat zeggen. Want, je, want het is wat hij zegt, uh, als je katholiek bent, wil je de KVP stemmen... ben je tegen de uh, moslims, wil je de PVV stemmen. Ja. We moeten niet al die kleine dingetjes. We moeten een groot ge geheel zien. We Vindt, het wordt veel te gedetailleerd. Alsof we daar zelf direct kunnen stellen. Uh, of op, we op, op, op de, de, de, de, de buitenlanders wegdoen of zo. We ja, moeten ja. vertrouwen hebben in de mensen die we kiezen. Ja, en, en, en Een ja. gedelegeerd vertrouwen. Ik hoor je vertrouwen. En, en politici ja. moeten meer, meer vertrouwen wekken. En, be, en, en, en verantwoordelijkheid voelen naar die kiezer toe. Hoe zou de sociocratie uh, kunnen helpen om, om, om, om, om de democratie berichten versterken. Want sociocratie dat dat dat dat dat dat dat gaat gewoon niet Er zijn. Te moet te veel vergaald worden. Ja, nou ja, in de in de uh, in de democratie daar. We beginnen de grenzen in zich te raken. He, ze nemen de vrijheid van meningsuiting, ja. het, het, het democratische recht op privacy. Nou, dat is onder de druk van de digitale wereld. Tegenwoordig is staat dat sterk onder druk. Dat wordt onhanteerbaar. En het kiezingssysteem wordt, wordt vertrobbeld Door al die uh, debatten. Dus dat komt ook onder druk te staan. Ja. Maar ik denk dat uh, de sociocratie van Gerard Endeburg heeft... Een bouwend principe. Ah, dus, dus je kunt zeggen. Het is altijd het is iets waar je door kunt denken, zomaar zeggen. Ja, je kan erover ja. doordenken. En want, ja. want ik denk Doe het doet al 25 van, jaar, er moet er de, wel iets uitkomen. Die democratie staat ook op zijn laatste benen. De huid, van het, de huid ja. van, het, van het democratisch lichaam staat gespannen. Ja, kun je wel zeggen. En dan kan, kunnen de elementen, het bouwend principe van sociocratie, zou dat kunnen masseren en weer helen. Ja, maar het, hoe, moet je het, hoe moet je het dan injecteren, zeg maar? Nou ja, omdat, maar nou ja, omdat de elementen van dat ja. bouwend principe. Kijk, sociocratie kan niet zo ge, gebruikt worden ja, hoe zoals het nu is. Hoe nee, concreet? hoe concreet? Dat, dat weet ik niet. Er is een nieuwe generatie voor nodig die die principes ja. van de sociocratie, sociocratie zou mee kunnen nemen. Ja. Om, die moet er opnieuw over nadenken. Ja. Kijk, dit, dit is systeem is groot geworden in de, in de jaren tachtig. Ja. Toen we allemaal nog bang waren. En ja. er nieuwe dingen kwamen. Ja, dus... Dus, sociocratie is een bouwend principe. En draagt ja. elementen in zich. Om waarschijnlijk die strakke huid. Ja. Van het ja, ja. democratisch lichaam okay. via je internet, te herstellen. Via internet, ja, via internet ja, zou Je ja, moeten ja, ja, okay. zou nou, zomaar kunnen. Zou zomaar kunnen. Marijke Kers. <laughs> dank. Oh, de me mediacratie, Daar zitten we ook een eens in. <laughs> ja, nou, bedankt Marijke Kers. En uh, <laughs> uh, volgende week... Vier. Er wordt nu een extra nieuwsuitzending. Okay. Patrouillerende Nederlandse oorlogsschepen hebben enkele uren geleden in de Nederlandse waterwind enkele Amerikaanse motor torpedoboten ontdekt. De Nederlandse oorlogsschepen hebben het vuur geopend. Tot nu toe is één daarvan in brand geschoten. Zojuist zijn Amerikaanse en Duitse troepen ons land binnengedrongen. In een verklaring laat de NAVO weten dat de geallieerde strijdkrachten slechts tot doel hebben de rust en vrede in ons land te herstellen. Bij Lobit zijn hevige gevechten uitgebroken en hebben onze dappere soldaten de vijandelijke voortgang tot stand gebracht. Een tweede Amerikaanse motor torpedoboot is vermoedelijk door de Nederlandse schepen tot zinken gebracht. Een derde is teruggevlucht en wordt achtervolgd. Zo te worden in je bed, hé! Wordt dat toch wakker? allemachtig wat ik nou allemaal weer gedroomd heb. Ik wat een nachtmerrie, dat niet te geloven. Gelukkig allemaal maar gedroomd. Argos bestaat 20 jaar. Een affaire dan maar enige misère. Welke uitzending vond u de beste? Die over knuffelpinguin Pinky. De politie in Alsen heeft een officieel opsporingsbericht laten uitgaan voor een verloren knuffel. De zaak Lancé. Ja, maar was het nou meneer Van Capelle? Ja, maar dat is toch niet van belang? Jawel, of die over de Nederlandse betrokkenheid bij atoomspion Kaan? Geef ons alle informatie.